En vragen veel mensen zich af waarom altijd alles op het laatste moment moet in Washington. In Amerika is de voormalige buurvrouw opgepakt van de man die op kerstavond twee brandweermannen doodschoot. Ze zou wapens voor hem hebben gekocht. De man mocht dat zelf niet doen omdat hij al vermoord was veroordeeld. Tegen de verkoper zou de buurvrouw hebben gezegd dat de wapens voor haarzelf waren. Liegen bij de aankoop van een vuurwapen is strafbaar in Amerika. Het weer, het is vandaag droog met af en toe zon. Het wordt 9 tot 12 graden. Morgen wisselend bewolkt met enkele buien en een graad of 8. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VPRO. Woord. Hier is Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom terug bij Woord. We zijn er nog tot zeven uur in de ochtend. En met we bedoel ik technicus René Visser en ik. En collega Tom Klaassen, die zou misschien nog even van de partij zijn... maar die moet straks om half elf alweer ergens acte de présence geven. Dus ik heb hem geadviseerd in zijn bed te blijven liggen. Er zijn nog kansen genoeg om in de nachtelijke uren... het programma Woord bij te wonen. Hier vanuit eindregie 42 op het Mediapark in Hilversum. Goed, tot zeven uur dus nog. De volgende onderwerp in het laatste uur... aandacht voor Oudejaarsavondradio uit de archieven. En in dit uur Indië-weigeraars. Op 15 december van dit jaar meldde de Volkskrant... dat twee Indië-weigeraars na 60 jaar alsnog in beroep gaan... tegen hun veroordeling. De mannen, nu 83 en 86 jaar, weigerden destijds uit principe te vechten en werden opgepakt en gebrandmerkt als deserteurs. Het Militair Gerechtshof veroordeelde hen respectievelijk tot drie en twee jaar cel. Het spoor terug zond in 1988 de negendelige serie Afscheid van Indië uit. Het tweede deel daarvan ging over deze Indië-weigeraars. Tussen 1946 en 1949 zijn meer dan 100.000 dienstplichtigen naar Indonesië verscheept om ingezet te worden tijdens de politionele acties tegen het republikeinse leger van Sukarno. Ruim 6.000 weigerden aanvankelijk. Uiteindelijk kwamen er een dikke 2.000 vanwege die weigering voor de krijgsraad. Hoewel het grondwettelijk niet mogelijk was om dienstplichtigen... zonder hun toestemming naar overzeese rijksdelen te sturen... veroordeelde de krijgsraad de weigeraars tot straffen van maximaal vijf jaar. Ondergedoken weigeraars werden nog tot eind jaren 50 vervolgd. Gratie werd in tegenstelling tot bij oorlogsmisdadigers nooit verleend... Luistert u nu naar het Spoor terug van 10 april 1988? Als u mannen en jongens een ogenblik van zwakheid mochten hebben... dan is het uw plicht om de sterkste te zijn en hen te overtuigen... niet alleen dat het Nederlandse volk van hen vraagt naar Indië te gaan... maar ook dat zij zich aan de gevolgen blootstellen die hun desertie meebrengt... en die ook u groot verdriet zullen doen. De bevrijding die Nederland op 5 mei 1945 beleeft... betekent niet dat de oorlog dan voorbij is. Een maand later hebben 120.000 vrijwilligers zich al gemeld... om actief deel te gaan nemen aan de bevrijding van het Indische deel van ons koninkrijk. Vorige week hoorden we in het eerste deel van deze negendelige serie van Het Spoor Terug... over de Indische nasleep van de Tweede Wereldoorlog hoe deze vrijwilligers stonden te trappelen om ons Indië van de Jappen te gaan bevrijden. Eindelijk de kans voor onze jongens om ook eens een oorlog te winnen. Maar de stemming slaat al snel om als op 14 augustus 1945 Japan capituleert. Wat zal de taak worden van de Nederlandse soldaten... nu Indië niet meer bevrijd hoeft te worden... Veel vrijwilligers bedenken zich op het laatste moment... en al spoedig is de regering genoodzaakt... om 120.000 dienstplichtigen voor Indië op te roepen. 6.000 van hen weigeren aanvankelijk om zich te laten inschepen... en willen hun handen niet vuil maken in een koloniale oorlog. De grootste militaire ongehoorzaamheid... sinds de muiterij op de zeven provinciën is een feit. Vandaag gaat het spoor terug over de ruim 2000 jongens die ondanks de enorme psychische druk... in hun weigering volharden. Tot de laatste man zullen ze worden berecht. Ook Jan van Luin, die in de oorlog anderhalf jaar ondergedoken heeft gezeten... om aan de arbeidsdienst te ontkomen... krijgt een jaar na de bevrijding het bericht dat hij voor zijn nummer naar Indië moet. Zijn beslissing over al dan niet gaan staat vanaf het begin vast... Eén dag voor de inschrijving verlof, moet ik bij die commandant komen. En die had ik eigenlijk dan nooit meegemaakt. Dus zei hij tegen mij, een, uh, 'De bekeert wat in jou. En ik zei, nu weten wat. Ik zei, nou zeg het maar. Hij zegt als ik nou naar de tropen gaat, ga jij dan ook? Ik zeg: gaat u er niet? En had een rang van kapitein, twee sterren kwijt. En had hij een oorlogsrang gekregen, één rang verhoogd. Hij had een, ster, een streep en een bal gekregen. Ik zeg: gaat u er niet? Hij zei, ja, ik ga wel, maar met de volgende lichting. Hij zei, maar ga jij wel eens? Nou, eens voor u een vraag en voor mij een weet. Maar terwijl ik daar sta, zie ik al die jongens met die troopuitrussing lopen. En die gaan de poort uit. Ik denk, die gaan al met inschrijving in ja. En ik sta hier nog. Ik denk, maar toch buiten te komen. Hij zei, als ik zeker wist dat je niet ging, hield ik je nou vast. Ik zei, nou, dat vind ik helemaal niet goed. U zegt, je hebt niks op mijn hand te merken. En toch merk ik wat. Ik zei: en ik heb vijf en een half maand gewoon mijn dienst gedaan. Ik zeg, nou, wil je me hier houden? Dat vind ik niet goed. Wou je verlof intrekken? ja. En dan zo op de boot over tien dagen, heel erg vast. Uh, geen moeilijkheden ook. Ik zei: Nou, dat uh, vind ik niet goed. En eigenlijk met de lang heen en weer praten, mocht ik weg. Nou, toen sprong ik twee meter de trappen af, best logisch. Gewoon buiten te liften. En toen was ik uh, in Utrecht thuis. En uh, heb ik negen dagen zo lopen wandelen. En de negende dag s'nachts. Dan was ik, uh, ik had uh, met een meisje mee geweest. Dus ik kwam om twaalf uur thuis. En ik had nog één dag vrijmorgen. En de negende dag van inscheping. Is het een drukte in de straat s'nachts? En uh, ik wist dat het om mij ging. En ik sliep al heel los of in een voorgevoel heb. En er werd er een debel getrokken, jongen. En een drukte in de straat. Er staan er een heleboel hypen opgesteld van de Meisje Zee, met verlichting. Schijnwerpers aan twee kant aan die straat. Staat afgezet naar. En het, ik keek zo uit het raam. En we woonden in een hoog. En ik keek beneden, er was het pakhuis dan. En mijn vader sliep nog iets hoger. En toen uh, werd er gebeld en een lawaai. En toen zei mijn vader, je eruit. Ik zei ja, ik ben er al uit. Hij zegt, uh, het is militaire politie. En hij kijkt boven het raam. en zei, wie daar? Doet u open? Ja. En ik duik gewoon uit een toiletraam. die maar zo breed. En dan plons ik zo in water. Dan ging ik opleggen. En daar had ik in de oorlog ook steeds moeten doen. Daar heb ik wel tientallen keer op gelegen. En nu denk ik met die oranje SS. Dat is voor mij een selfie. Hè? Dus ik kwam voor het eerst me ophalen. En ik ben erop gedoken En zo in het water. het was mijn bed. En toen hebben ze uren bezig geweest. Achter het raam gekeken. Mevrouw, je hebt hem hier achtergelaten want mijn kleren die hingen zo. Lange jas, mijn hele costume. Die hebben ze ook allemaal meegenomen. Dus ik denk, ben blij, word ik niet meer vervolg van Rijks eigen doen, Maar weg die rotzooi. En dan was ik al kwijt. De negende dag. En toen uh, had ik twee broers. Die een is doodgereden, hij was 44 jaar. Hè? En die uh, gingen vervelen boven op die zolder. Die pakken een buil. En die zegt tegen die vier die op zolder waren. Er was al tien keer de bed uitgemoet en de ronde kei. Nou die werden staan jullie naar beneden. En die zijn naar beneden gegaan ze zijn met de man of zeven naar buiten gegaan. Ik heb uren geduurd, hoor. Toen heb ik met mijn vader aan tafel zitten praten, een paar uur gewacht. En dan hadden ze een heel brood voor thuis. We waren met z'n zevenen. Die kreeg ik mee. En ik ben s morgens vroeg om een uur of acht gaan liften. en straat in Amsterdam. Want ik was al in dienst lid van de bond van militairen. Ik kostte ja. één dubbeltje in de week. Dus ik had een adres in Oost waar ik moest bezen. En dat was druk, hoor. Die kwam natuurlijk toen kwam. Ze hadden zo die hele boel kunnen pakken als ze hadden gewild. Daar hadden alle jongens op. die niet wouden. Jij hadden ze kunnen pakken. Maar het was druk in die wachtkamer. Want die jongens moesten ondergedeeld worden. Oh. Dus ik heb daar in die wachtkamer gezeten. En uiteindelijk was ik aan de beurt. En dan kwam er bij een vrouw. Toen dus zei ze, ik heb geen adres voor u... waar u kan eten en kan slapen. Ze dus zei, dat geeft niet als ik maar ergens heb. Dus toen werd je door Corrises weggebracht. Ook jongens. Die zaten bijvoorbeeld uh, misschien al uh, daarvoor. En toen werd ik naar een slaapadres gebracht. En een paar straten verder naar een eetadres. Dus daar moest ik eten. En daar slapen. En daar heb ik... Uh, naar maanden gezeten eigenlijk. Waarom heb je nou geweigerd om er te gaan? Nou, ik, had, uh, ik ben uh, van huis uit hervormd. Ik ben nog gedood. Dus ik heb zonder school, christelijke school gehad. Dus ik, uh, ik ging uh, van de stampertijd. Je mag niet doden. Enkel later is gebleken dat het uh, zoveel omschrijving met gezond die doden... dat je eigenlijk, uh, nooit nog verheerlijk bent, dat is het moet, moet het. En ik... Uh, ik was wel in dienst om mijn land te verdedigen. En mijn eigen huis, en mijn je eigen ouders, jezelf, alles van jezelf. Maar niet om bij in een vreemd land oorlog te maken... terwijl wij zelf oorlog gehad hebben. Je gaat er niet tegen die mensen zeggen dat. Uh, ik kan ze niet. En, uh, ze wilden, en dat praten was steeds mislukt. Hè, want ze hadden verschillende keren gesproken, die regeringen. En nou gingen ze weer praten. Maar dan ga je eerst een paar legers neerzetten, die schepen. En dan gaan die mensen denken: ja, die willen om als vechten. Dat heeft niet meer met praten te maken. Praten doe je zonder achter, achterban. Dus ze hebben daar en ik denk, ik ga er niet heen. Om die mensen die ik niet kan en nog een andere kleur hebben... misschien hele beste huisvaders... en zeggen, je moet hier voor ons werken en ik moet je doodselen. Dat doe ik niet. Zonder geweer had ik er nog heen te gaan om de mensen te helpen. Niet met, met wapens. Dus zodoende ben ik ondergeduld. Daarmee begint voor Jan van Luin een jaar na de bevrijding... opnieuw het illegale leven... waaraan hij tijdens de bezetting al gewend was. Een bijkomend probleem voor de regering is het gebrek aan kader om de dienstplichtigen op te leiden en om als officier naar Indië te gaan. Joost van der Gijp kwam al in 1938 in dienst en vocht in mei 1940 tien dagen lang tegen de Duitse invallers. Omdat jongens met gevechtservaring in Indië hard nodig zijn, krijgt van der Gijp in september 1946 een herhalingsoproep en wordt verplicht om met de eerste lichting dienstplichtigen de 7 december divisie scheep te gaan. Uh, ik heb mijn commandant gewaarschuwd... en gezegd dat ik er niet aan dacht om mee te gaan naar Indonesië. Toen ben ik naar de voorier gegaan. Ik heb mijn plungezak heb ik bij me geleverd en gezegd: nou, hier zijn mijn spullen. Ik ga naar huis en ik kom niet meer terug heeft Heel uh, rustig heeft hij deze zaak in ontvangst genomen. En ik ben naar huis gegaan. En ik heb die inschepingsverlof heb ik gewoon normaal doorgebracht, thuis. Uh, maar goed, je zocht toch steun? Want uh, je wilde toch wel iets meer weten. Hè? Nou, Toen ben ik op een ogenblik, omdat uh, er advertenties stonden... van, van uh, professor Pootjes. Die uh, nou ja, in zijn Blad de Vredestichter er fijn ook... Uh, uh, ...opriep om te weigeren Indonesië op de, uh, een artikel in de grondwet. Ja, dat was het, het beruchte artikel uh, 192, hè? Artikel 192. Daar stond in ja. dat dienstplichtigen te land... ...mogen niet dan met hun toestemming ja, maar, naar overzeese ja, gebieden worden gezonden. Dat was inderdaad op dat artikel, daar maakte hij propaganda voor. Jongens, je mag, je mag niet naar Indonesië gestuurd worden... Volgens de grondwet, als ze dat doen, dan schenden ze de grondwet. Nou, ik eh, vond daar toch wat steun bij. En aangezien ik dus in Hilversum woonde, was het voor hem toch wel lekker. Omdat eh, er waren toen honderden militairen die toen op Nambek steun kwamen vragen bij Pootjes. En die moesten ingeschreven worden. Daar moest uh, nou ja, van alles aan gedaan worden. En nou ja, goed. Ik, uh, ik vond het wel fijn dat ik dan toch iets doen kon. En zodoende ben ik bij Pootjes... Ben ik aan het werk gegaan. Ik heb, uh, ik, ik heb, uh, bij hem heb ik ook daar meegewerkt. Fijn met jongens praten. Enzovoort, enzovoort Terwijl hij dus weer met anderen bezig was. En nou ja, en, uh, fijn. Zo ben ik dan... Uh, toch wel uh, actief bij pootjes aan de gang geweest. Behalve pootjes ageert ook de 1946 opgerichte vereniging... Nederland-Indonesië tegen het zenden van troepen. Binnen de politiek is geen steun. Ook al blijkt uit een enquête dat maar 43% van de bevolking... voorstander is van het uitzenden van troepen. Zelfs de CPN, de enige partij die stelling neemt... tegen het Indië-beleid van de regering, roept niet op tot desertie... Beter een communist in het leger dan daarbuiten, zo is hun redenering. Om een halt toe te roepen aan de massale desertie... richt generaal Kruls op 21 september 1946... drie dagen voor het vertrek van de 7-december-divisie... een laatste waarschuwing tot de weigeraars. Maar, luisteraars, de omvang van de strijdkrachten in Indië... is nog niet voldoende om in dat gehele archipel de vrede en veiligheid te brengen die daar nodig zijn en de treurige gevolgen van een oorlog met Japan te overwinnen. Versterking onze strijdkrachten in Indië met voldoende vrijwilligers is om verschillende redenen niet mogelijk. Het is daarom dat de regering heeft besloten de troepen die thans hun eerste opleiding in Nederland hebben ontvangen en grotendeels bestaande dienstplichtigen naar Indië te zetten. Het is een weloverwogen besluit van de regering die daarin ten volle wordt gesteund door de uitspraak van de Staten-Generaal die op wettige wijze het gehele Nederlandse volk vertegenwoordigt. Ondanks dit zijn er onverantwoordelijke personen en groepen die trachten door hun propaganda en hun onwaarachtige leuzen onze dienstplichtigen te misleiden en hun in strijd met de werkelijkheid de gedachte op te dringen... dat ze naar Indië worden gezonden... om een koloniale oorlog te voeren... en vrije volken hun vrijheid te ontnemen. Dat ze worden uitgezonden... naar het Verre Oosten... tegen de wil van de overgrote meerderheid... van het Nederlandse volk. Ik doe een dringend en hartstochtelijk beroep... op uw aller medewerking... om hen die u lief zijn... om onze soldaten... in deze moeilijke ogenblikken... te beschermen tegen de grote gevaren... die hen van deze... ...onverantwoordelijke zijden bedreigen. Maar de verantwoordelijkheid, welke op mij rust... ...voor de mannen onder mijn bevel... ...brengt daarmee mij toe, uw hulp in te roepen... ...om te voorkomen dat zelfs maar een klein percentage... ...onze soldaten trachten achter te blijven... ...en zich blootstelt aan de meest onaangename consequenties. Laat u toch vooral niet verleiden, moeders en vaders... ...vrouwen en verloofden, zusters en broers om uw jongens en mannen te stijven, indien zij in een ogenblik, waarin zij opzien tegen het afscheid van u allen, de neiging zouden hebben gehoor te geven aan de roepstem van misleiders en onverantwoordelijke propaganda. Als gij verstandig zijt en nadenkt, dan zult gij beseffen dat het in een geordende staat als de onze nu eenmaal niet mogelijk is om zich aan zijn plichten als Nederlander blijvend te onttrekken.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 straks in de moeilijkheden zit... en u allen met en om hem leidt, dan kunnen en zullen zij... die hem tot dit gevaarlijk avontuur hebben gebracht... hem niet meer helpen. Maar ze lieten jullie niet met rust? Nee, tegendeel. Uh, wij werden van alle kanten natuurlijk opgejaagd... en de jongens die werden gezocht overal. Uh, en ze hadden... Uh, oh, laten we zeggen. Men wilde natuurlijk zo snel mogelijk met een proces. Pootjes die werd uh, op een ogenblik, Er werd dus een huiszoeking verricht en pootjes die werd uh, gearresteerd. Uh, ik was op een ogenblik eigenlijk legaal daar bezig. Uh, maar goed, op dat ogenblik... Uh, toen bekend werd dat daar uh, huiszoeking verricht werd... Toen, uh, ja, goed, toen werd ik ook op een ogenblik ergens uh, in dat huis verborgen... Uh, maar goed, men had me toch gauw gevonden. Dus toen ben ik dan even ben ik weg geweest... alleen maar om uh, nou ja, verborgen te blijven voor de politie. Maar toen men mij had... Uh, goed, toen ben ik gearresteerd door een hoofdcommissaris. En uh, toen men zover was dat ik veroordeeld kon worden. Nou, toen ben ik naar die laankopers gebracht. En nou ja, daar... Uh, werd, was een advocaat me toegewezen. Die advocaat kende ik niet, had ik ook nog nooit gezien. Uh, nou, dat was wel een probleem, want ik vroeg om uitstel van het proces... omdat ik uh, ja, nog niet gesproken had met de advocaat. Uh, maar door de partij was meester Benno Stokvis gestuurd... En uh, Stokfist had er ook geen probleem mee dat het proces door zou gaan. Uh, nou, toen had ik er ook geen probleem mee... want ik wist wel dat het een politiek proces zou zijn. Waarom wilde hij dat niet uitgesteld hebben? Ik denk dat hij dat ja, ook weer om politieke reden niet uitgesteld wilde hebben... omdat men dan nou ja, als partij kon ageren tegen... Uh, nou ja, de, de, de, de strafprocedure als zodanig. Die idee heb ik. Ik heb stokvis ook nooit meer gezien of nooit meer gehoord. Je ja, mocht in de feite de, de kop van Jut worden. Ik was de kop van Jut. En uh, nou ja, daar heeft me behoorlijk op geslagen... want ik kreeg uh, een, een uitspraak van drie jaar. De rechter die Joost van der Grijp als eerste in die weigerij veroordeelt... is jongheermeester Belaerts van Blokland. Als dienstplichtige reserveofficier is Belaerts tropen ongeschikt verklaard. Waarna hij de twijfelachtige eer krijgt... om zijn juridische opleiding op de weigerijs te beproeven. Het beroep dat door sommigen op de grondwet wordt gedaan... brengt hem heel even aan het twijfelen. Dat was natuurlijk een argument wat wel juist leek. Maar er was nu eenmaal een koninklijk besluit van juni 1944... Eh, eh, waarbij dat artikel 192 in zover buiten werking werd gesteld. dat er is opgenomen dat dienstplichtigen ook zonder hun toestemming. naar overal ter wereld gestuurd konden worden. En dat was juridisch niet aan te vechten. Een koninklijk besluit kan eh, een grondwetsartikel buiten werking stellen? In ieder geval ligt het niet aan een rechter om daar een oordeel over te geven. Dus als rechter had ik te accepteren, zolang dat KB niet ingetrokken was... dat het geldig was. Ja. Maar nu die strafmaat, hoe werd die bepaald? Aanvankelijk was dat afwegen van eh, waarom is die niet gegaan... tegenover eh, de verhouding tegenover de, de, de jongens die dan wel eh, gingen. Ja. En hoe langer hoe meer is dat laatste van gewicht geworden. Het is nou eenmaal... een, een, een militaire is een, een, een kleine gemeenschap. Daarmee ook die, die aparte militaire rechtspraak. Ik zou bijvoorbeeld zeggen, een heel ander voorbeeld. Maar ze werden heel zwaar gestraft... als ze op de slaapzaal van elkaar stolen. Eh, eenvoudig, omdat je zegt... Nou ja, je moet vertrouwen in elkaar hebben. Je hebt er allemaal een kastje... en, en dan kon je met een ijzerdraadje openmaken. Dus... Eh, dat. Dat soort dingen, daar golden dus gewoon andere maatstaven. Dus eh, de, de, de, de collegialiteit eh, woog zwaar. En daarom is hoe langer hoe meer eh, de, de, de strafmaat gegaan... in de richting van eh, hoe lang zullen hun collega's die wel gegaan zijn... Eh, ook van huis weg zijn. Eh, daar zaten we dus met de moeilijkheid dat je zegt... god, criminelen waren er eigenlijk niet bij... Eh, moet je die jongens naar de gevangenis in stoppen? En dat werd ons dus wat dat betreft makkelijker gemaakt toen er een speciale straf inrichting kwam voor de Eerste indië deserteurs Dat nam dus weg de, eh, de reden om ze eh, minder te geven dan de tijd dat hun, eh, hun vriendjes daar eh, weg moesten vond u moreel uh, acceptabel om die jongens toch vier jaar... Uh, uit de ja. samenleving te verwijderen? Want daar kwam het uiteindelijk toch op neer. Ja. Maar waarom zouden zij er beter afkomen dan, dan, dan hun vrienden die wel deden... waar ze nou eenmaal uh, wettelijk toe verplicht waren? Je had ook, ook jongens, en uh, daar bedoel ik niks van alles meer... maar van, van diep uit de provincie... Uh, die vonden Amsterdam al een heel eind weg. En daar was het idee dat ze op een schip naar de andere kant van de wereld moesten dat ging eigenlijk boven hun, hun, hun, hun ja, bevattingsvermogen, hoe je het noemen wil. En die zaten er zo tegen omhoog, en dat speelde echt. We hebben er ook herhaaldelijk nog naar een naar, naar psychiater gestuurd. Het werd erg individueel bekeken. We hadden nooit meer dan twintig gevallen op één zitting. En daar werd dan enige dagen over over beraadslaag voor we de straffen gaven. Maar twintig gevallen op één zitting, ja. dat is toch per geval niet meer dan een kwartier dan hooguit? Ja, maar meestal zit ik een hele dag. Ja, maar twintig gevallen op één dag, ja. eh, dan hou je niet meer dan eh, twintig minuten over per geval. Ja, maar ik zou zeggen dat het wel iets meer was. Maar eh, zelfs als dat zo zou zijn. En minuten kan je geen heleboel doen. Ja. Die zaken waren al voor onderzocht, moet u niet vergeten. Iedereen die voor de krijgsraad komt, in ieder geval, kwam in die tijd... die was tevoren al door een of vier commissaris gehoord. Dat is dus ja. een, eh, ik zeg, een militair rechter van instructie. Die was op bezoek geweest in Schoonhoven voor de informatie. Waar ze zaten, ja. En daar hadden we dus het verslag al van. We wisten dus, en we hadden verder een, een hele dossier... met al hun persoonlijke gegevens. Dus je wist eigenlijk al eh, waar je mee begon... En, en, en wat er te verwachten was... Waren er nu ook jongens bij die met uh, politieke argumenten kwamen? Die bijvoorbeeld zeiden, wij willen een volk dat uh, voor hun eigen bevrijding vecht niet verder onderdrukken? Nee. Dat heb ik uh, in de meest letterlijk. Nou ja, tenzij hier mijn geheugen in de steek laat, maar dan moet er toch een heel enkele geweest zijn. Maar wat ik me kan herinneren geen enkele. keer, nee. De ontkenning van politieke motieven past precies in de strategie die justitie toepast... De weigeraars worden afgeschilderd als zielige boerenjongens met horizonangst. Als ze eenmaal die plasma over zijn, komt alles wel in orde. Naar politieke motieven wordt niet gevraagd. En ook de toegevoegde advocaten komen liever met persoonlijke dan met politieke argumenten. Nadat eenmaal een groep van 43 weigeraars met geweld de boot is opgestuurd... in afwachting van hun berechting in Batavia gaat men er vanaf 24 oktober 1946 toe over... om de weigeraars onder te brengen in het zogenaamde Depot Nazending Indië in Schoonhoven. Na een aanvankelijk zachte benadering... neemt de geestelijke en fysieke druk in dit kamp snel toe. Zoals Dick Kopjes Nieman in 1949 merkt. Daar werden we geestelijk voorbereid op, op hetgeen wat, wat ons te wachten stond... Elke avond uh, kwamen we van die uh, officieren binnen. en, en uh, Die kwamen ons vertellen dat we geen 7,5 jaar gevangenis af zouden krijgen... maar uh, dat we moesten rekenen op 15,5 jaar. Dat we uh, het niet op moesten rekenen als je in Amsterdam woont... dat je in Amsterdam in de gevangenis komt. Maar dat je naar Maastricht uh, toe gaat... en dat je ouders uh, in het begin misschien nog wel eens op bezoek zouden komen... maar dat het op de duur natuurlijk wel eens in het jaar zou worden als je jarig bent. En dat je daar rekening mee moest houden. Dat je 15 jaar en zo werd je natuurlijk murf gemaakt. En toen eh, werden we s'nachts in bed gelicht. Werden we in auto's gegooid, werden we naar Rotterdam gebracht. En er was een, eh, waren geloof ik met een kleine 200 weigeraars. En er was ook een eh, contingent wat wel ging. En dat hebben ze heel handig ingepikt toen, want je ging met... Eh, met drie jongens die naar in Indonesië gingen. En dan namen ze één weigeraar. En dan moest je door loodsen heen. En er stonden tafels. En daar kreeg je pakjes, sigaretten. En daar kreeg je lunchpakket En uh, dat soort dingen. Totdat je bij de looplang stond. En die drie jongens gingen dan de looplang op. Nou, en dan stond je dan helemaal alleen. Want je wist niet wat je voorgangers gedaan hadden. En uh, toen kwam luitenant uh, Van Kaan. Die kwam zeggen dat je de looplang op moest. Nou, en dan weigerde. En toen kreeg je drie keer het dienstbevel dat je erop moest. Nou, en blijven weigeren. En dan ben ik je in je kraag gepakt. En zonder uh, er een auto klaar. En toen ik in die auto kwam, zaten er al een man of vier. Toen dacht ik, nou, ik ben gelukkig niet de enige die weigert. Maar ze bracht je dus tot aan de loopplank? Aan de loopplank, ja. Ja. Ja, dat hebben ze heel geraffineerd gedaan toen. En ook van die 200 jongens zijn er gewoon maar 18 achter gebleven. 200 die aanvankelijk uh, geweigerd hadden? Geweigerd hadden, ja. Ja. Schoonhoven, je bent het trots van alle kampen. Schoonhoven, is ik de moord van de sergeanten. Schoonhoven, had ik je nooit gezien, dan was ik duizendmalen beter af geweest. Ik voel me nu gelijk een beest. Uit een brief van een jonge gedetineerde, ongedateerd. De luid begon te vertellen dat er geen geweld zou worden gebruikt. Maar Bankenbos Veenhuizen zat vol. We zouden dus onze straf moeten uitzitten in de gevangenis. Als je voor de krijgsraad geweest bent, zo zei de luitenant... dan kom je daarna in een auto. Die auto gaat rijden en na een poosje stopt die auto. Er gaat dan een hek open en de auto rijdt een donkere binnenplaats op. Het hek sluit zich knarsend en wordt op slot gedaan. Dan zie je een somber gebouw met allemaal van die klein getraliede venstertjes. Je gaat daar naar binnen en komt in een cel. En dan gaat de celdeur achter je dicht. Toen kwam de duur van de straf aan de orde. Er kwam een potlood en papier aan te pas en een dikke boek van militaire wetten. Het potlood en papier dienden voor het optellen. Het bleek dat op onze daad een straf stond van maximaal 7,5 jaar... Wanneer die daad door twee of meerdere gedaan werd... werd de straf verdubbeld. 15 jaar dus. Omdat de volle straf bijna nooit gegeven wordt... zou het ons op ongeveer 13 jaar komen te staan. En daarbij kwamen nog wat andere straffen. Alles bij elkaar zouden we 34 jaar moeten zitten. De luid vertelde er nog bij dat hij ons niet bang wilde maken. Alleen moesten we goed weten wat of we deden. Daar stond tegenover dat als we naar Indië zouden gaan... we als vrij man zouden leven en met een schone lei zouden terugkomen. Nou, ja, vandaar heb ik naar Spijkerboer gegaan. Ik ben ook in die tussentijd nog in Nieuwe gezeten, Het is misschien ook wel leuk om dat te horen. Want we zaten natuurlijk wat de uniformen aan. En uh, we zaten daar in een, uh, in een loods met een uh, man of 35. In uniform. En we hadden in die tijd alle uitmonsteringen hadden we van het uniform afgehaald. Omdat we zeiden, we zijn geen militair meer. Toen kwam eerst uh, de dominee uh, die kwam bij ons binnen. En die, vroeg, uh, die zei, jongens, uh, naai, uh, dat spul weer op. Want anders krijg je moeilijkheden. En uh, toen kwam de almoes die uh, die kwam met hetzelfde verhaal. En toen bleven we dat weigeren. En toen ging er een fluitje buiten. En toen kwamen er mannen 35 binnenstormen met die gummiknuppel. En die begonnen op ons te rammen. Het gevolg dat wij die, die bedden voor ons hielden. En, uh, onder het toezicht oog van uh, Aalmoeseneer van en dominee. Ja. Dus echt fysiek geweld werd toegevoegd. Fysiek geweld. Ze liepen je daar de hele dag te provoceren. Want het waren de onderofficieren die dan uh, in die barak liepen. En die liepen de hele dag met de gummikmuppel voor je gezicht te zwaaien. Van uh, zeg eens wat of, of sla is of, of probeer maar wat. Ja. Dan waren ze op uit, Maar daar trapten wij natuurlijk niet in omdat de kampen duur zijn en er een hoop werk te doen is... bij de wederopbouw van het vaderland... krijgen de weigeraars het voorstel om te gaan werken in de Limburgse mijnen. Beloften als een goede verlofregeling en betere verdiensten... worden echter niet nagekomen, zoals Dick Kopjes niemand in Eigelshoven merkt. Wel zit hij erop geschreept met SS'ers en NSB'ers... die eveneens in de mijnen te werk gesteld zijn. We zaten wel in dezelfde brak... Als CSS'ers. Uh, maar we zorgden wel dat we aan één tafel zaten. Dus dat we niet aan tafel gingen zitten waar, uh, ja. met die knapen. Maar ja, ze zijn nooit zo, uh, zo voorzichtig geweest met ons. Want. Uh, toen ik in de huizen van bewaring zat. in, uh, in Scheveningen of in, uh, in Den Haag, in de casuaristraat. dan zat ik ook alleen met twee criminelen. En ze hebben me ook in de cel gestopt met, uh, met een SS'er. Waar ik nog mee aan het vechten ben geweest. Uh, ook de, de eerste en de enige keer dat ik ooit gevochten heb, maar dat was met die SS'er in de cel. Dus uh, zo fijn besnaard waren ze niet om daar rekening mee te houden. Hè? En het werk in die mijne, hoe, hoe ging dat? Ik ging de eerste keer ging naar beneden toe en toen moest ik aan een band zitten en toen moest ik het steen wat tussen, tussen de kolen lag van de band afhalen. Maar ik zag het verschil niet tussen steen en kolen want het was beide zwart. En toen werd me gezegd als het uh, zo'n beetje tijd is... dan moet je op de band gaan liggen en dan kom je vanzelf wel bij de pijlen terecht. Maar je hebt schotten in, in de mijngangen. Die, de, de lucht gaat uh, links en de, de lucht gaat rechts. En als je dat nou weet, waar ongeveer zo'n schot is... Dan, uh, dan moet je je kop naar nou beneden doen met je helm en dan druk je dat, dat rubber omhoog. Dus ik lag uh, op mijn buik op die band met mijn mijnlamp voor me. Dat een vlieg ik met mijn kop tegen zo'n zo schot aan. Dus helm van mijn kop af en uh, de mijnlamp uit. Uh, eerst zoeken naar de mijnlamp om aan te krijgen. Toen zag ik dat daar een schot was en met een klein deurtje. Dus het deurtje door. Aan de andere kant van het schot weer op die band gaan liggen. En vijftig uh, meter verderop weer precies hetzelfde verhaal. Ja. Dat, uh, dat was me niet verteld. <lacht> maar uh, zo, zonder enkele ervaring werd ik je, je er zomaar neergezet. Helemaal alleen, er uh, was niemand bij... Gewoon maar zorgen dat het steen van de band afkwam. En wie ging er het eerste naar huis van die, uh, van die mensen? Ja, ik heb er natuurlijk al naar huis gegaan. gaan. Die, uh, die eerder naar huis gingen er wij. Hmm. Maar ja, die jongens die kwamen in aanmerking voor, een de, voor VI. Hè, voor in vrijheidsstelling. En wij niet. Dus wij moesten ons uh, volledige drie jaar of tweeënhalf jaar... wat je dan ook had, moest je uitzitten. Waarom kregen jullie dan niet en die SS's wel? Wij konden het wel al krijgen als we... Dus zoals ik, na twee jaar, als ik vrijwillig tekende voor de dienst... Dus toen werd ik weer opgeroepen voor dienst. Dat heb ik ook geweigerd, want ik heb gezegd... Uh, ik zit twee jaar en dat laatste jaar, dat hou ik ook nog wel vol. Ik kon er vrij goed tegen, moet ik zeggen, hoor. Mm. Dat, uh, dat scheelt ook nog wel, de ja. een of de ander. Dat heb ik ook wel in, in cellen meegemaakt, hè, die jongens die... Uh, wat met in de staat tuchten heet. Dat ik me nog geen van gehad, Omdat ik wist waar ik voor zat. Dat scheelt natuurlijk ook. Ondertussen zit Jan van Luin nog steeds ondergedoken in Amsterdam. Gedekt door de eenheidsvakcentrale werkt hij er in de scheepsbouw... waar hij het noodlot onderhoud verricht aan de troepentransportschepen. Hij bouwt er kooien in... Waarin soldaten met zogenaamde tropenkolder worden teruggebracht. Vier jaar duurt zijn illegale bestaan tot na het vertrek van de laatste dienstplichtigen. Dus ik ben ondergedoken gebleven tot uh, 7 juli 1950. Temmen ze me gearresteerd. Ik ging s'morgens naar uh, de scheepbouw weer. En vlak voor de pond werd ik door de zeven mannen in Burgen, in en overal met een losse revolver en een hele grote commandant, wachtmeester Bosma, die komt toevallig uit deze omgeving werd ik s'morgens gearresteerd. En uh, toen komen er twee naast me fietsen. En ze kijken me aan. En ik denk, wat moeten jullie? Maar twee een nieuwe overal. Ze konden geen werkvolk zijn. En toen zeggen ze, je heet Valar. Ik zei, ik heet niet Valar. En uh, ineens blijven ze half voor mijn wiel rijden. Dus ik moest er wel af. En dan wist ik dat er zeven man waren. En toen zegt hij, je heet Valar. Ik zei, ik heet niet Valar. Ik zei, daar staat mijn pond. Ik moet er overheen. Zit zei, nee, we zijn al drie dagen met je bezig... maar nu ben je gearresteerd. En gelijk komt een hele grote fan aan me toe... en wachtmeester Bosma. Hij zegt: ja, we hebben de goede hem nee, maar mee. En toen, eh, ongedraaid aan het fietsen... en toen waren we die stil... Dus net buiten Amsterdam naar die scheepvaart toe. Hem weg. En net in de Sperdamme buurt... kom ik vlakbij een politiebrook. Uh, in de staat nummer 100 is politiebro. En dan zie ik... Uh, mevrouw de zuster staan... want toen mijn meisje de zuster was eigenlijk... die ging naar de werk. Ik zeg, Jopie... Want ik fietsen tussen die gasten en ik kon er geen kant op. Ik zeg, zeg me dat ik vanavond niet thuis kom. Maar die begreep dat niet. Ik denk, weet je wat ik ga het zelf zeggen? Want ik woonde net om de hoek bij die bushalte. Dus je geef de ene een trap van de fiets en gaat over straat. En ik wip meteen die straat in. Maar die grote fan die ik eerst nog niet gezien heb, die pakt me bij mijn schouw, jongen. En met fietsen al ging ik de hoogte in. En zo hebben ze me naar de overkant gesleept, politiebureau in. En toen heb ik een kwartiertje gezeten. En toen gingen hun jeep, halen, allemaal weg... En toen zeggen ze tegen mij, of toen kwam de politie op, een man op 30, 40, die zeggen: waar zit je voor? Ze hebben een militaire dienst, woonden hier achter je. Ja ze zegt zo, dat wisten we. Ze zegt, daar staat je fiets. Door het zeg ik mijn fiets met mijn broodrommetjes staan." Ze zegt, uh, neem de benen. Ze nou, nou ik er eenmaal ben, nou wil ik ook doorzetten. Ook. Ik moet er een keer vanaf. Dus uh, die jongens die je toch wel weer laten vluchten? Allemaal, alle patiënten, geen één uitgezonderd, die daar uh, de dienst kwamen doen, sommigen vroeg, die kwamen de dagdienst in, die kwamen me met me praten en die moesten daar de jas op hangen, wat ik zei. Er waren ook Amsterdamse jongens. Allemaal Amsterdamse jongens, allemaal goede jongens. En ik denk, maar ik moet toch een keer ervan af. Want je kan niet verder. Ik kon ook niet trouwen. Nou zou ze uh, maningen hebben, je kent hokken ook, maar het was toen niet. Hè. Er was, was een woning voor iemand, die moest nog gebouwd worden. Dus er staan. Uh, dat je ongetrouwd eerst nog wat zou kunnen beginnen. Dus Je dacht, uh, alles speelt gelijk door je hoofd. En daar, als je daar zit, denk je, nou ben ik te sigaar. Overweeg, ik denk, wie weet springen, dan gunstig uit. De rommel is achter de rug. Voor Jan van Luijn heeft de arrestatie één voordeel. Nu hij weer officieel bestaat, kan hij ook trouwen. In het depot Schoonhoven krijgt hij te horen dat hij een reisje mag maken. Zij hebben alles in orde gemaakt, dus ik weet niet hoe het allemaal gaat. En op een morgen, ik had al een brief gehad... en op een morgen zeggen ze, we gaan vandaag naar Amsterdam. En toen ben ik s morgens uh, met, een, uh, met de trein... Naar, uh, we gingen met de trein van Schoonhoven, via Utrecht, Amsterdam. Nee, Utrecht zijn we getrouwd. Oh, Utrecht getrouwd, ja. ja toen niet Amsterdam. We zijn ook in Utrecht getrouwd, ja, dus we nu uh, dichtbij, Schoonhoven-Utrecht. En uh, zijn we nu de vier teruggegaan, denk ik. Zes uur. ja. Ja, nou, 6 uur moest je binnen zijn. Ja, zo. na 6 uur moest je binnen zijn met die bewaarde. En daar zei je een cake gebakken. En dat uh, hebben we uh, precies in zoveel als wat in mijn brak zat. Hadden we allemaal een plak cake zagen, dus we hebben het dan nog bij elf gevierd. Dus je bent in Schoonhoven getrouwd, ja. ja. Vanuit Schoonhoven? Vanuit Schoonhoven, ja. Hoe was dat voor jou om uh, een man te hebben die terug moest. feitelijk uh, in de gevangenis zit? Heel moeilijk. Uh, ja, uh, tegenover iedereen moest je het verantwoorden. Min of meer. Wat er gebeurt, En daarvoor praat je niet over. Uh, mijn geloofde is zo nee. ondergedoken. Daar, daar praat je niet over. Dus dan, daarna ga je trouwen. En toen kwamen de moeilijkheden eigenlijk. En ik meer. heb die vaak opgehaald, opgewaard vroeger. Ja, de tijd. ook. En toen zagen ze me niet meer. Nee, oh. en, ik zeg, en toen bleek ook nog dat ik zwanger was. Het is gekomen doordat wij natuurlijk eh, trouwden en eh, heel fijn van die bewaker mochten we afscheid nemen. Oh, ja. Ja. Mochten zelfs nog naar de fotograaf. Ja, ik en... bent bij familie geweest, even een uurtje. Nee, nee hij dat is daarna. Nou. Oh. Maar dat is daarna gebeurd. Oh. Maar toen mochten we dan even afscheid nemen en daar heb ik dan mijn dochter en overgehouden. En eh, mijn dochter werd geboren op zondag. Zonnamiddag om tien over vier. Mm. En uh, was heel leuk. En, en min of meer had ik ook verwacht, uh, ooit gehoopt, want het is geen misdadiger, dat hij uh, wel, uh, wel een keer een dagje met het zou komen mocht, en net ja. ziekenhuis mocht. Want oh. het bleek toch niet zo erg best met te zijn. Want ik hoefde er niets voor te betalen in normaal altijd. Verplichte medisch ook maar. Dus ik verwacht het wel. Ik denk dat die doktoren het ook wel min of meer verwacht hebben. Maar het gebeurde niet. En mijn vader, die heeft onmiddellijk een Gildan. telegram gestuurd. Naar, uh, naar de gevangenis. Toen de tijd mm. was het Bankenbos. Mm. En, uh, maar nee, hij kreeg niets. Ik kreeg zelfs niet eens een brief. Het heeft een hele tijd geduurd. En het kind was, geloof ik, al een dag of zes. Dat ik een brief. En ik had ook veel moeilijkheden omdat je een bonnetje moest hebben. Om een brief te schrijven, want ja. hij moest invullen hoe zijn dochter zou heten. Want dat mocht ik allemaal niet. He, zo luidt de wet nou helemaal. En uh, dat hebben ze ook allemaal vastgehouden. Het heeft ontzettend lang geduurd dat ik klachten van die doktoren kreeg, want die moesten dat kind aangeven. En ze is ongeveer de negende dag aangegeven, pas in Amsterdam, als geboek. Maar geen bezoek. En dan blijkt nu, ik weet het niet meer, dat hij één extra brief mocht schrijven. En hoe heb jij gehoord, Jan, dat je, dat je vader was geworden? Nou, ik kreeg de volgende dag, de briefjes dat er staat... en nou, ik kreeg ja. de volgende dag een afschrift van het telegram. Zei een papiertje. Nou ja, doe het er niet toe. Maar, ik ga ja. Kijk. De volgende dag kreeg ik een papiertje. Amsterdam 8451, Jeveluin, nummer 40704, Afie en dochter, alles goed, vader. Dat is van mijn schoonvader. Dus die uh, zondag geboren en maandagavond. En, uh, zondag is natuurlijk uh, die directeur er niet. En maandag had de dienst weer in en maandagavond kreeg ik uh, een afschrift. Kreeg je in je bracht geschoten? Ja. En toen ben ik meteen uh, op rapport gegaan met die directeur. Want die bewaarder geeft haar zo. Met de post uit de laissance. En ik zeg ik wil even die directeur spreken. En ik met hem praten. Toen dus zegt hij uh, moet ze niet gedoopt worden. Hij ik zei dat is mijn zaak. Hij zei daar moeten we toch wel over praten. Hij zei want iedereen is toch gedoopt. Nou, ik weet niet wie iedereen gedoopt is. Maar ik had andere gedachten als dat die man het over mevrouw en mijn kind. En hij heeft uh, me overdopen. Hij zou er nog op terugkomen, maar gelukkig zijn we daar nooit meer verder op doorgegaan. Dus uiteindelijk... een dag later kreeg ik bericht. Ja, dus uiteindelijk is onze dochter zeg maar een dag of acht naamloos geweest. Ja, een naamloos kind. Niet, ja. En veel jonge mannen, zij moesten erheen. Het waren de meisjes, ze bleven alleen. En heldere gedachten die hem dom doordrongen, en plots de desertie in Nederland begon. De jongens, ze kwamen als boevooi gerecht, het was zijn principe voor vrijheid en recht. De straffen, ze waren gewetenloos, saai, en Jan rond, die was weer de sigaar. Jongens, ze kwamen in veenhuizen terecht, Ze sliepen in kooien, het eten was slecht. Ze wijten bij boeren, maar dat was niet waar. Het is de vrijheid die langzaam ons landje verlaat. Maar jongens van Holland, de wereld die weet... Dat jij uit principe je tijd hier versleet. Ze hebben respect voor wat jij hebt gedaan. Morgens om 7 uur stapte we in de bus. Zelfde. En s'avonds uh, om 7 uur was ik weer terug. En ik kwam je in, voor het eerst kwam ik toen eigenlijk in Veenhuizen. Uh, en dat, dat, uh, ik voor mijn gevoel dat, zie ik het nog zo voor maar het was een groot bos. Hij je moet je een hele tijd rijden voordat je eigenlijk. Was. en dan kwam je allemaal van die kleine piepkleine huisjes. Met trailer, een MBM, een trailer. Ja, zo'n bus was ja, het. Ja, heel lange, bus. En, uh, en kwam je daar binnen, in een, ook weer in een barak. Het uh, eerste wat je te horen krijgt, heb je wat meegenomen, brieven of zo, dingen die je wilde vertellen. Ja. Want alle brieven werden natuurlijk gecensureerd. Ja. ik kreeg wel eens brieven, nou, die waren onleesbaar geworden, die waren helemaal met zwart stift kon je niet meer begrijpen waar het stond. Hm. Dus dan moest je briefjes... Nam je, dan schreef je thuis een brief. En je wist wel dat je die ergens... onder een mat of in het toilet... of weet onder ik veel waar... Plakken. onder tafel plakken met punaises... en hm. dat deed je dan. Dan wist je dat... kon hun de post krijgen... die... Het de dingen vertellen die verteld moesten worden. Er waren altijd dingen die hun niet aangingen. En je wilt ja. niet dat iedereen leest wat er bij jou thuis gebeurt. Oh ja. En uh, zo is het gegaan. En die dag is een hele leuke dag geweest. Voor mij natuurlijk, want ik zag hem weer voor het eerst. Eén uur? Ja, één uur. Werkte je toen uh, in die tijd Ja, ook weer? ik ben zes uh, weken na de geboorte van uh, mijn dochter weer gaan werken. Heb ik wel mee... Eerst een kreis moeten zoeken? Eerst een crèche moeten zoeken, want oh. daar deed niemand voor je. En uh, ik werd dan ook in eerste instantie, als ik bij een crèche kwam, afgewezen. Want er was geen plaats. En die jong? Toen al niet. En de, de baby was te ja. jong. Want dan had je wel geld die tijd... Uh... Ja, de, rond de bevalling? En ja, en toen wel. Omdat ik voor die tijd gewerkt had, kreeg ik uh, ja, ja. zes weken voor, zes weken na ziekteweek. En dat was natuurlijk wel fijn. En uh, toen hebben ze toch voor me gezorgd dat ik uh, een plaats erop, kreeg op, in de krijgst in de warmestrijd. En dat uh, mocht natuurlijk en dat moest betaald worden. En het was wel niet te veel, maar ik was toch 450 per week kwijt, toen de tijd. om... Voor dat kind uh, eten en alles. Ze hoefden dan thuis niet meer te eten. Maar ik moest haar dan s morgens, kon je haar brengen van kwart voor acht tot acht uur, kon je ze afgeven. Met haar was gewoon goed voor de hele dag? Ja, nou. Uh, en was je, dan... je En dan s'avonds kreeg ik hem weer aangekleed terug. Dus het was eigenlijk heel, heel uh, emotioneel om zomaar een baby van zes weken zomaar aan ja. een ander te geven. En, uh, en s'avonds kreeg je dat kindje weer terug natuurlijk. Dat was, eh, en s'morgens ging ik al om, nou zeg maar, vijf uur op. En dan moest ik dat kindje in bad. Je moest zo het de kachel aan was, vooral in de winter. En dan kindje in bad en dan op de tram. Om zeven uur stond ik dan uh, bij de tramhalte om het kindje af te geven. Want ik moest om acht uur bij mijn werk zijn. En dan ging Anne per tram natuurlijk... En zo hebben we eigenlijk anderhalf jaar zo geleefd. Ja. Als na 1950 het aantal gedetineerde weigeraars langzaam afneemt... wordt de speciale inrichting Bankenbos in Veenhuizen gesloten... en mogen de overgebleven jongens naar Vught. Voor Jan van Luin gaat de oorlog daar weer verder... als hij te maken krijgt met Duitse oorlogsmisdadigers... die een heel aparte behandeling krijgen... Ze hadden al eerst twee uur bezoek, uur meer waar wij, terwijl we zelden gevangenen zijn. En uh, ze lieten daar, die geen vrouw hadden, een poef komen uit Duitsland. Daar dus zorgde de regering voor. En dat zorgde dat ze door hun kameraden op een ziekenhuis kwamen te liggen. Ging de deur op slot en die vrouwen in bed. Totdat die van de eerste ziektes uitgebroken is, naar het rand. Daar hebben we ook veel uh, over gesproken. En toen is daar een eind aan gemaakt. Maar toen ik hoorde dat ze daar twee uur bezoek hadden, wij één uur. Toen ben ik met die directeur gaan praten. En toen zegt hij, uh, wou je vergelijken met hun? Ik zei dat gelukkig niet hij zei, maar ik zal het boek eens pakken wanneer jij eruit gaat. En de keek is zo, oktober 52 zit hij. En is verluimde de hele gevangenis vergeten en dan weet hij niks meer. Hij zei, maar hier heb ik tenminste 90, 92, 95. Dan zijn er bij levenslange 40 jaar Als je jongen erbij, mag je hun er niet twee uur bezoeken? Ze zei, nee, dan moeten wij ook twee uur bezoeken. Ik zei, maar u denkt fascistisch. Hij zei, nou, dat kan best. Maar die was nog vijf jaar maar jong gegaan van na de oorlog totdat wij daar kwamen of zes jaar. Dus die man kon je niet kwalijk nemen. En het waren allemaal hooggeleerde jongens waar die mee te maken had. Dus die man die was helemaal. Uh, ja, die, die was SS. Er. En daar hadden wij mee te maken als directeur, zijnde. Die dacht zo. Nou, toen wij er eenmaal uh, waren, toen is het langzaam uh, omgebouwd. Want hij kreeg met ons te maken. We hebben het ook een soort uh, kern gevormd. En verschillende dingen opgericht binnen het systeem van hem. Dus hij moest wel anders gaan denken. En hij heeft ze kwijtgeraakt. Enkel in een ziekenzaadje. Dat hebben ze ook langzaam uitgedund. Maar we kwamen gewoon in een uh, SS-maatschappij terecht in Vruchten. Dat waren hele meesterstuigen. Die gasten. En hebben zo verdiend natuurlijk. <laughs> maar we zijn naar Breda gegaan. En toen hebben we wel steeds gelezen in de jaren van drie. Maar de hele ploeg gebleven is. Ik weet het niet hoor. Als die uh, directeur aanhoudt. Uh, die eerste gaat 1992 weg. Daar zijn we nog niet aan toe. Dan moeten ze nog ergens hangen die jongens. He? En 1995 uh, ontslagdatums. slagdatums. Dan kennen ze wel voorwaardelijke vrijheidstelling gehad hebben. Maar ze moeten eigenlijk daarna nou nog zijn. Maar ja, ik, uh, ik weet het niet. En jij, tot wanneer heb jij er gezeten? Ik heb gezeten tot 21 oktober, 21, 21 oktober 1952. Ondertussen zijn de politieke discussies over het Indië-beleid zo hoog opgeleid... dat nog steeds niemand zich druk maakt om de gedetineerde weigeraars. Als een van de weinigen stelde de communist Benno Stokvis... die als advocaat voor weigeraars is opgetreden... in december 1951 kamervragen aan de ministers van Justitie en Oorlog... De gratiegolf die aan Duitse oorlogsmisdadigers ten deel valt, is de aanleiding. Is het juist dat, terwijl aan inbrekers, afpersers, bedriegers en ook aan politieke delinquenten en oorlogsmisdadigers voorwaardelijke invrijheidstelling werd toegestaan, deze aan Indonesië-weigeraars principieel ontzegd is? Is het juist dat als motief hiervoor geldt het armzalige argument... dat de gestraften geen blijk geven van veranderde mentaliteit? Indien dat inderdaad zo is, dan hoop ik voor hen... die aan deze beslissing schuldig staan... dat er een uur komt dat zij zich zullen schamen. Want desbewust hebben zij tweeërlei weegsteen aangewend... en het recht gebogen. Heeft ooit ten aanzien van de voorwaardelijke invrijheidstelling als maatstaf gegolden het al dan niet laten varen van een politieke overtuiging? Hebben de voorwaardelijk in vrijheid gestelde politieke delinquenten blijk gegeven van een gewijzigde mentaliteit? Elk kind in Nederland weet beter. Ook Joost van der Grijp krijgt geen gratie, hij zit zijn drie jaar geheel uit in Scheveningen. Als hij vrijkomt merkt hij, net als de andere 2000 Indië-weigeraars... dat de herwonnen vrijheid niet betekent dat de problemen ten einde zijn. Het brandmerk van een crimineel blijft zichtbaar. Overal waar ik kwam om werk te zoeken, stoot ik mijn neus. Want eh, als ze hoorden waar ik dan gezeten had en waarvoor... dan nou, kon ik geen werk krijgen. Ik weet wel dat ik op dat moment, eh, een dag stond de advertentie... daar ze zochten personeel en daar voldeed ik aan bij de gemeente Hilversum. Ik naar die directeur van het bedrijf en nou ja, ik had mijn papieren ervoor. Ik denk: Nou ja, dat uh, kan niet anders of ik moet daar een plaats krijgen. Uh, ik werd toegeladen bij die directeur en die, zei, nou ja, die had me aangehoord. Hij zegt: Ja, ik durf hier niet in te beslissen. Maar uh, kom over een week of dat kan twee weken, weet ik niet meer. Kom met terug, dan zal ik je vertellen wat uh, de uitslag is. Want dat moet ik per se opnemen met de wethouder. Ik weet wel, toen ik terugkwam bij hem... toen zei hij, ja, het spijt me van de gijp. Ik mag je niet aannemen. MSB'ers, dat was geen probleem. Of wat voor, of ze nu eh, SS'ers of iets dergelijks geweest waren... in, in, in buitenlandse dienst, dat had geen probleem geweest. Maar in Indonesië, weigeraar, die namen ze niet aan. En de BVD altijd achter je boek aan. En ja, dat is okay. al die jaren... En ik durf gerust te zeggen, dat is misschien wel tot, nou, tot rond 1970 heb ik je BVD achter me aangehad. Ja, altijd. En ik huis, het is misschien, maar ze hebben geprobeerd me zover te krijgen dat ik in de politieke partij voor de NSB, ging, voor, de NSB voor de BVD ging spioneren. En ik hoefde het het heus niet gratis te doen: in de CPN of de PSP, als ik maar in een of andere organisatie... Eh, ik heb niet gevraagd of welke organisatie, want ik wees dat al bij, bij voorbaat al af. Dat begon ik hier dan. Maar ik hoefde het niet gratis te doen. Ik kon dus daar geld mee verdienen als ik dus voor de BVD... Eh, nou, spioneren. Een of de andere progressieve organisatie. Geen enkele weigerij ontsnapt aan het justitieel apparaat. Eind 1958 krijgen de allerlaatste onderduikers... een hernieuwde oproep voor militaire dienst... om te voorkomen dat hun straf verjaart. Wie opgepakt wordt, komt alsnog voor de rechtbank. Niet zonder trots verklaart luitenantmeester Van Erk... die de meeste deserteurs heeft veroordeeld... dat Nederland het enige land ter wereld is... dat zijn oorlogsdeserteurs tot de laatste man heeft berecht. Ook na het verlies van Indië... Bleek Nederland dus in staat om weer iets groots te verrichten? Er staat een fort in Nederland in de buurt van Beumeren. Tot zover het spoor Terug en de indië -Bergerijs. Dit programma werd samengesteld door Marnix Koolhaas. Techniek: Rob Sleper, muziek: Geert van Polen, Roelof Ris en Wil van Kempen. Presentatie: ik spij van weer, daar gaan we mee naar Amsterdam en keren hier nooit weer. Dan heffen wij een feestje aan en juichen dan vol kracht. Lang leven ze September die ons de vrijheid bracht. O spijkerboor, o spijkerboor, we houden van dit je rallywijk, de je prikkeldraad ervoor. O spijkerboor, o spijkerboor. 6 september grazie, daar gaan wij er door. O Spijkerboor, O Spijkerboor. We houden van je tralibij, je prikkeldraad ervoor. O Spijkerboor, O Spijkerboor. 6 september grazie, daar gaan wij er vandoor. U hoorde het spoor terug, eerder uitgezonden op 10 april 1988. Een aflevering uit een negendelige serie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 en gebrandmerkt als deserteurs. Jan Maassen en Johannes van Luyn willen dat de Hoge Raad kijkt... naar de straffen die ze voor die weigering kregen. Ze vertikten destijds te gaan omdat ze niet wilden deelnemen... aan het doodschieten van onschuldige burgers. Ten tijde van hun veroordeling was bij de militaire rechter nog niets bekend over het structurele geweld van Nederlandse militairen tijdens de zogeheten politionele acties. Daarom moet de zaak worden heropend, zo vindt hun advocaat Lisbeth Zegveld. Al dus de berichtgeving in de Volkskrant. Woord. Wekelijks wandelt de VPRO met je door de radioarchieven. Vijf uur luisteren naar Radiokunst. <kluisteren> Ik heb me afdelen. Reportages. Ja, de Marine had die blokkade gemaakt. En Wat zou er nu gaan gebeuren? <laughs> Daar kwam de ontmoeting. En Ja, wat ja, zou dat tot oorlog leiden? Interviews. Misschien ten overvloeden wil ik mezelf nog even bij u introduceren. Johnny van Doeren. Documentaires. Ja, IJsselen was van het begin af aan heel politiek geëngageerd. Vond Schoenberg om ook eigenlijk een ontzettende onder Verhalen en meer. Komt dit de kom, kom, kom, dit de kom, dit de kom, dit de kom, kom, de kom, kom, dit de kom, kom, dit de, de woord. En daarmee ronden we dit uur van VPRO's Woord op Radio 1 af. Het is tijd voor een kort journaal. Daarna het laatste uur van onze uitzending deze week. En daarin een compilatie van radiomateriaal over oud en nieuw door de jaren heen. Wilt u van tevoren weten wat er te beluisteren is bij Woord? Ga naar onze Facebookpagina en schrijf je in voor de nieuwsbrief. Dan ben je op de hoogte. Heel graag, tot zometeen.